Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Onderwijsminister Wiersma gaat 105 miljoen euro extra uittrekken... voor leerlingen op de middelbare school. Zo'n 100.000 leerlingen op 700 scholen kunnen daar gebruik van maken. Dan gaat het om scholieren die extra aandacht nodig hebben... om een achterstand in te lopen. En scholen kunnen zelf kiezen hoe ze die leerlingen helpen. Bijvoorbeeld met extra taallessen of huiswerkbegeleiding. Verzekeringen worden binnenkort flink duurder. De prijzen om je huis of auto veilig te stellen stijgen gemiddeld met 11 om vooral door de inflatie en de hoge energieprijzen. En ook voor je zorgverzekering moet je meer dokken, zegt onze economieredacteur. Dit jaar betalen we 140 euro ongeveer voor een, een, een basisverzekering. Dat gaat oplopen de komende vijf jaar. Verwacht het, het planbureau naar zo'n 175. Nou is dat dan een keer omrekenen, dan denk je nou, dat het dan 40 euro meer is. Nou, onderzoekers verwachten dat die verzekering de komende tijd alleen maar duurder gaat worden. De Chinese president Xi blijft nog eens vijf jaar de baas van het land. Dat is net duidelijk. ...bij het volkscongres in het land. Echt spannend was het niet voor Chi... ...van de 2952 stemmen... ...kreeg hij er 2952. En in Utrecht is veel gedoe over een vijver. Daar drijft rood gravel op... ...en daardoor lijkt het alsof je er overheen kan lopen... Maar dat is dus niet zo. En dat ging wel aardig vaak mis, zagen deze Utrechters. Nou, wat ik heb gezien is dat een mevrouw uh, hier uh, ja, de sloot of wat het ook is, uh, ingelopen is. En uh, toen stond ze tot aan de bos toe uh, in het water. als schreeuwend en wel. Ja, ik vond het zelf wel een beetje grappig, moet ik zeggen, aangezien je... waarom zou je hierop lopen? Waarom zou je hierop lopen? Nou, omdat het dus een stuk rood asfalt lijkt. De gemeente wil er nu fonteinen in gaan maken, zodat duidelijk wordt dat er echt water onder zit. Het weer dan nog vanmorgen regen. Ook kans op sneeuw. Hier en daar blijft dat ook liggen. Het kan ook glad worden. Het wordt een graad of 4. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de N201 vanuit Hilversum naar Uitholven. Vanaf Vreeland is het langzaam rijden tot aan de A2. Drie kilometer file met 20 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, en toen was het hek alweer van de Dam. En uh, je, je kent het, hè? Als er één schaap over de Dam is... Dan volgen we ernaar mee, Waarschijnlijk bij RL. Ja, Goeiemorgen. Goedemorgen, ja, ja. Goeiemorgen allemaal. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Hey, nou, Gerry, zo ook. Ja, hoe is het mogelijk? Komt die nou zo gauw vanaf? Ja, die komt... Ja, ik zag er net met dat traplift dat ding vloog. Ja, wat nee, is ook hè? Ik zeg dan zo geen twee knopjes tegelijk. Je weet wat er met Abeltje gebeurd is, de liftjongen. Dat weet je, hè? Niet op het rode knopje drukken. maar toch deed hij het, ja. Mo wat zeg je? Wat zeg je nou? wat zeg ze je? Nou? vraagt of ze hem erin moet stoppen. Maar dan heb je het ja. over, over het, dit, plugje. Het, het plugje. Het plugje van uh, ja, ik zal er wel even helpen, weer. Ja, ik ga dat even helpen. Oh, doe dat man. die moon. And two on an eye. A sleepy lullaby and two hearts in tune. In some lullaby, the fireflies gleam, reflect in the stream. They sparkle and shimmer. A star from on Sky and slowly grows dimmer. The leaves from the trees all dance in the breeze and float on the ripples. They're deep in the sky. roses and blue. the memory of this moment of love will haunt me forever the leaves from the trees all dance in the breeze and float on the river ...of Rose's The memory of... ...is nou Ja, nou, haha. Ik denk, ja, ik moet even ingrijpen met een, een rustig nummer. En, uh, ja, er gebeurt een allemaal gekke ding. Uh, Gerry die, die wist het even niet meer. En Charles wist het even niet meer. En, uh... ja, ik, weet dat, ik weet dat het al jaren niet meer Nee, nee, nee, nee, nee. Maar dat, ik heb er mee leren leven... Ja. Inmiddels. Ja. ik ja. moet even... Nou heb ik mijn eigen zachte gezet op, op, op, op, op mijn oortelefoon. Ik hoor, ik hoor jou heel, heel in het werk. Alsof je in de branding staat. Sta je in de branding ik, ik sta wel in de brand ja, nee, maar Dan moet je me even wat harder zetten. Ja, dat draai je aan het nippeltje van de facility. Dat krijg je ervan, ja. maar ik heb. Wim, is dat die gain van mijn microfoon? Mensen, een gain is een rode knop. Zit zit een mengtafel hier in de studio. En als je die wat. Ja, kijk, nou hoor ik wat meer. Hoor je nu wat meer? Ja, maar ik hoor nog een beetje neuzig geluid. Ja, maar dat komt door die gekke neus van je. Ja, maar er moet meer bar in. We gaan even testen, hè? Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Ja, ja, ja, ja, hallo. Ja, het is nog niet lekker, maar goed, nee, we, maar we, we, we, draai maar een plaatje, draai maar een plaatje. <laughs> oh, wat. Intussen lossen wij het op. Is, is, die is die goed? You've given me a true love. And every day I thank you love. For feeling that's so new. So involved. Als jullie er allemaal eens in de studio konden zijn en zagen wat hier allemaal gebeurt dat zou en uh, en ja, en, en Charles, ja, hoe, ja weet je, ik al jaren zeg ik Willem wil hem eigenlijk bent, zeggen van Willem, ja. mag ik jou wat vertellen? daar komt hij Ik kies een ander kanaal hierboven nou, doet hij het goed? Dat zeg ik dus toch je tegen het is aan het, Zo, de... het, het, het, het, het Nee, het ligt aan het kastje het in je hoofd Nee <laughs> ja. Het het kastje, het kastje in je hoofd, aan je, aan je, weet je waar het dan ligt? Aan je Dua Lipa Ah, Dualipa. Dus daar ik... ligt het dan. Aha. Ja, ja. Goed, nou, we zijn er in ieder geval. Ja, nou, helemaal ja, goed. Goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Twee, drie, vier. En Canada. En Herenveen. En Vladingen En waar jullie ook zitten allemaal. Dit maar waarom zijn we nou ineens de bad boys? Nou, dat zal ik je vertellen. Zal, ja, ik, vertel ik, zal, ik, ik, zal ik je dat vertellen? Ik vertel het even. Vertel het dus. Uh, heel lang geleden in Almelo. Ach, dat was een heel ander verhaal. Uh, wij waren van de week uh, waren wij bij de Zandstroom in Zandvoort. Ja. Verschrikkelijk aardige mensen, lieve mensen, hele aardige mensen, uh, vriendelijke mensen. Koffie is lekker, koffie is erg lekker trouwens. Ja. En uh, die komen dus, uh, 24 maart komen ze dus naar de studio toe. Met een, van dit jaar nog? Ik hoop het wel. Oké. Okay. Ja. ja. Uh, Dat is met een beste, beste gelegenheid. Uh, uh, mensen, met, uh, mensen met, ik geloof het man of zal het zijn, het de, de, de varieert tussen de, de 5 en de 95. Zo veel? Ja, wat is dat de leeftijd? Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval aardig wat mensen. Ja. En die komen dus namens de Zandstroom. Die komen dus hier uh, een radio-uitzending maken. Mm -hmm. En uh, vanmiddag om half twee komt er uh, een dame. Uh, die half, gaat er alles twee? over vertellen. om Half twee. Wat zeg ik nou? Half nee. twaalf. Ja, ik wou net zeggen half twee. Daar zit ik al op. Uh, Dan lig jij al, al een je met je, je, ja. je Bibelenboltse beeld ja. met die buizen van de zonnestudio. Ja. ja. ja. ja nee, maar ja. in ieder geval. Uh, ja, Leontien is Leontien of Leonie? Leon ja, van Marco, Leontien is van Marco. Leon van Marco. Nee, nou, nee, nee, nee, niet van Marco. Leontien is het, Leontien. Leon ja, maar het Van Marco treiber. is Leontien. Ja, ja, 10? ja, ja, hij heet ja. Ook zo. Ja. ja. Maar even zonder dolen: Leontien die komt hier dan vanmiddag om uh, half twaalf, of morgen om half twaalf, ja. nog het een en ander toelichten over de uitzending van uh, 24 maart. Zolang het maar toelicht is en niet oplichten. Nee, nee, nee dat doen ons, we zelf wij, wij laten ons niet oplichten. Wij laten ons niet oplichten. Nee, nee dat nee. doen we niet. Colporteren, Gerrie, Gerrie. nee. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Maar, ja, ja. goedemorgen. Goe uh, hoe is het met jou? Met mij is het prima. Ja, ja dankjewel. En, en wat heb je deze week allemaal beleefd? Want uh, jij werkt voor, uh, ja, voor de samenleving. Hè? Je, je, je gaat uh, bezoeken. Oh, met... ik heb een, uh, een 80-plus huisbezoek gedaan. Een 80-plus nee. huisbezoek. Ja, Was is het ja. huisvrouw of de bewoner? Nee, ik. Ik kom op bezoek bij iemand die ja. 80 jaar is of ouder. Oh, nou, dan kost ik ook bij jou. Hoor. En als ze, als ze nou vrouwen plegen en ze zijn 78, wat is dat? Dat mag ook. Oh, dat, dat mag, mag ook. Oh. Nee, dat is niet <laughs> zo erg. <laughs> Waar het hart van vol zit. Hé, maar het ja. lijkt me heel leuk om te doen. Maar dan, dan krijg je misschien ook allerlei maatjes uh, bij al die mensen. Ja, nou ja, goed... Uh, je, je kent heel veel mensen, ken ik wel, onder ja, ambt, wel ja, onder. Maar, ja. Maar die zien er misschien ook wel naar uit als jij komt dan. Vind, Doe nou, je nou, niet, iedereen, je... niet iedereen wil, want het wordt aangeboden... Mm -hmm. dat je dus bij mensen die 80 jaar en ouder zijn op bezoek kan ja, komen. Kan komen en, dan, ja. en dan bel je ze eerst op hè? en dan vraag je, mm -hmm. je van... Uh, vind je het leuk? Vindt u het leuk, uh, wilt u het? En uh, als ze zeggen van nou, dat hoeft helemaal niet. De meesten zeggen, het hoeft helemaal niet. Oh. Want het gaat goed. Met, vaak echtbaren zijn het. Nou, Ze hebben alles en nog wat. Krakken, mikken, Maar ze hebben elkaar. Ja. En misschien ook nog wel kinderen. Of en kinderen, kleinkinderen. Ja. Maar het gekke is dat heel veel kinderen en kleinkinderen... die hebben geen tijd. Nee. Hé, hey, maar ja. want, uh, dan ga je op bezoek bij ja. zo iemand. En er is een klik. Maar dan zijn die mensen misschien wel. Die zeggen misschien wel van. Oh, volgende week komt u nog weer. En, zo? en kan, ja, dat kan je dat allemaal invullen? Ja, dat vragen ze wel, maar dat is ja? niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Oh, Oké, okay. dus allemaal op... Het is een opdracht die, die de gemeente ja. aan, uh, Zandvoort aan een pluspunt heeft gegeven. Ja. Om zo een indruk te krijgen van mensen die 80 jaar en ouder zijn. Hoe ze leven, hoe het met ze gaat. Je, een soort. Ga je ook bij Willem op bezoek? Maar Willem is nog geen tachtig. Maar dat kan je toch niet zien? Dat zie je ook niet. Maar ik heb zijn adres niet gekregen. Ik voel weer een psychische moeheid. komen die nauwelijks onderdrukt. Ik denk dat het maar weer tijd was voor een stukje muziek. me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 Ses yeux, la lumière n'est là que pour lui. Le sais-tu? La lumière, ça n'est pas infini. De Beeld. Maar dan in het Eindelijk. hebben we Willem zo ver gekregen dat hij nou eens in de spiegel ja, keek. Ja. En hij is wel ja. geschrokken. Ja, maar op. dat kwam niet door die spiegel, dat kwam dat, dat, dat ik erachter stond. En nou, dat, nee. maar je hebt. We wachten wel. die niet. Nee. Maar je hebt het over, uh, over die spiegel. Ja, ja. ik kom me al twee keer. Hallo, hallo. Zo, één ja. keer. Zo. Ja, ja, ja. Je hebt het over die spiegel, maar ik heb al jaren gedacht dat ik een rijk man was, dat ik echt rijk was. En ik kan echt een Picasso in huis, ja. Picasso-schilderij. Ja. En dat bleek de spiegel te zijn. Waar? Het is niet te geloven. Hé, hey, hou, jij, hou jij een beetje van Willeke? Dat je zegt van nou, ik vind het een leuk wijfje. Ze is natuurlijk ook wel wat ouder al, hè? Ik kan me maar. niet herinneren dat ik heb gezegd dat ik een leuk wijfje vind. Nee? En volgens mij uh, hebben we iets met een hapend brein of zo. Ik weet het niet, maar... Uh, maar maar, maar uh, Willeke, die, uh, ja, die gaat al jaren mee, hè? Hier in Nederland. Eerst met haar vader natuurlijk. ja. He? En dat spiegelbeeld, ja, dat is van welk jaar? Weet je dat? Ja, ja, spiegelbeeld, ja, 1963. Ja. Ja, ja. oh, Hij zegt het zo in één keer. Hij deed het allemaal. Ja. Sorry, het is nee. net een, een lopende encyclopedie. Ja. Ben jij de winklerprins of ben jij de Oosthoek? Uh, nee, de, nee, de medische ben ik. Oh, je de medische encyclopedie. Ja. Ja. Oh, dan kunnen we straks wel even vragen. Van, uh, van, uh, ja, uh, ja daar weet ik eigenlijk alles van. Hoe je het als je met mij de... nou bijvoorbeeld een vraag stelt over, uh, over zetpillen... <laughs> Dat zeg ik gewoon, dat valt niet in te nemen. We hebben het zo gezellig hier over met allerlei gesprekken. En, en ja, zo'n plaatje is sneller er... afgelopen dan je denkt. Want je was die... <laughs> ja, ja, ja. ja. Je, je zat niet genoeg met je hand bij de knop om meteen... Nee, je, dat maar, de... dat, maar dat, dat kwam eigenlijk omdat jij net dat verhaal vertelde. Dat jij dus uh, zo kort voor de paas... Uh, dat je naar het ziekenhuis moet. En dat ik ze vraag, maar waarom moet jij dan naar het ziekenhuis? Ja. Dat je tegen mij zegt, ja, moet je eieren, nou om de eieren te laten schilderen. Oh ja. Wasted words. Echt...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 Ja, wie kent ze niet? Ja, Rudy Bennett. Rudy Bennett, ja. ja. ja jij, weet, jij weet daar gewoon alles van, hè? Ja, maar die zegt ook vaker, ik ben, ik ben net een zanger. Hè. Wat hij, ben je? Hij zegt zelf, over zijn eigen zegt hij altijd, ik ben net een zanger. Ja, dat is... Uh, dat Rudy een... Bennett een zanger. Rudy Bennett een zanger. <laughs> ja. ja, nee, maar dat is, dat is inderdaad... Ja, jij weet veel, hè? Ja, te veel. Kun je maar, ook nog iets over het weer vertellen? Nou, nou, vooruit Willem. Als jij dat wil, dan ga ik dat doen. Ja, luisteraars kan het niet mooier maken dan het is, want uh, vandaag dan trekt er een uh, lage drukgebied over het land en dat uh, resulteert in grote verschillen in ons uh, kleine landje. Zo bevindt uh, het zuiden van het land zich vanmorgen in uh, een zachte lucht. Maar uh, ga je meer naar het noorden toe, dan, uh, dan lopen die temperaturen of dan zakken die temperaturen. Maar Dus in het zuiden uh, is nog een zuidelijke tot uh, zuidwesten lijken. Nee, geen lijken hoor. Wind. Uh, en een flinke plans regen. De temperaturen die lopen daar snel op naar 7 tot 10 graden. Maar in het noorden van het land uh, bevindt men zich nog, of bevinden wij ons nog in de koudere lucht. Er staat een hele stevige noordoostelijke wind. Hoe kan het bestaan? In de ene helft van het land een zuidelijke wind. Ja. En in de andere helft van het land een noordoostelijke wind. Ja, ik snap Snap jij het? Ja, ik snap ik nou, er helemaal niks van. Maar goed. Nee. Ik, nee. Nou, ik, ik kijk maar op het scherm. Ik lees het maar op. En dan. Uh, ik hoop dat de luisteraars het wel begrijpen in ieder geval. Nou goed. Een, een noordoostelijke wind met een mix van regen en natte sneeuw. Sneeuw is toch altijd nat. Wat is dit nou? Nee, nee, nee, nee. Alleen als het eventjes uh, op je huid ligt. Dan wordt het nat. Oh, Dan wordt het nat. Anders wordt het vast vaste vorm, hè? Ah, ja, ja, ja, ja. Je ja. weet helemaal niks. Ja, nou ja, goed. Als dus je gaat sneeuwen. Doe, doe ik altijd de vlokkentest. Hè? De vlokkentest doe ik. Ja, ik ook. Maar op een gegeven moment zit ik zo vol van het brood. Ik denk, nou, ik wil geen vlokken meer. Doe mijn muisjes. Ja. ja nou, ik moest even mezelf weer even herpakken. Het is door een graad of drie en vooral langs de noordkust kan de wind soms krachtig zijn. En dan kan het wel zes Beaufort bedragen, die kracht. Vanmiddag trekt het lage drukgebied naar het oosten weg. En dan draait de wind in het hele land naar het noordwesten. Ik moest even, sorry. Wat gebeurt er nou? Nee, nu? ik krijg een berichtje van... Hé, hey, we zitten maar naar je te kijken. Ja, maar, maar, de belasting. Ja, oh, de belasting. Ja. Wacht even, ik zet even de bril op, hè? Ja, ja zet je brander op. O jee, de, de, de bril beslaat altijd als ik succes heb, hè? Ja. Wacht even, ja. hoor. Uh, waar waren we gebleven? Ja, vooral in het Noordoosten kan in de loop van de dag... uiteindelijk een aardig uh, uh, sneeuwvlokje gaan uh, ontstaan. Een, een sneeuwvlokje... Ja, nou oh nee, een, een... sneeuwdekje. Een dekje? Ik, ja, ik, die bril, dat zet maar en die bril niet weg. Ja, nee, dat is. Jongen, jongen, jongen. En horen praten. Hé, vanavond, Willem. Ja. Ik weet niet wat je vanavond nog uit moet. Ik maar. moet uh, werk, hè? Ja, dan trekt de neerslag geleidelijk naar het oosten. En dan wordt het vrij helder weer. Kan jij tegen helder weer? Dat je zegt, van, nou, het is wel weer helder. Nou ja, zolang wij de bril niet beslaan, het, uh, ja. Ja, ja. Ja. Nou, uh, dan uh, koelt het onder een heldere hemel. hemel. Uh, de hemel is ook nabij dus. Met een uh, weinig wind. Vervolgens flink uh, koelt het dan af naar een graad. Of uh, even kijken, even spieken. Ach. Min vijf graden kan het wel worden. Wanneer? Kan gaan, ja, vannacht. kan gaan vriezen. Ofwel of zou het zo, matige vorst Maar je staat ook in Groningen of alleen in Friesland? Uh, dat is alleen in Drenthe. Drenthe. Ja. Drenthe vriest het. Ja. <laughs> ja. ja, matige vorst. Nou ja, we hebben hier ook een matige vorst, toch? De koning Willemann is een matige vorst. Matig... Hij is niet een van de beste, ja. maar ik vind hem wel aardig. Hij is wel ah, aardig. aardig. Hij kan ja. goed vliegen ook, hè, met helikopters en alles. Hè. Ik heb hem wel eens zien landen ja. in, in Velzen. Toen leefde zijn uh, vader, die leefde ook nog. Ja. En uh, ja, dat ja. was... Uh, ja. Ja. ja, ben je daar ook bij geweest, Echt waar? Ja. Nee, ik, oh? nee, oh, dan moet ik zeggen, Moet verder nee. Horen de mensen hier ja, natuurlijk nee. niet. Ja, ja, ja. Dit heeft natuurlijk niks met het weer te maken. Nee, maar helemaal maar, niks. Nou ja, je moet met. Als je helikopter vliegt, moet je ook Moet goed je wel goed weer. weer want ik ja. weet naar dat, dat Maxima toen, toen Terum zei van, uh, nou Willem, een beetje een slechte landing. En dat ah. was, Ja, we s'avonds langs in bed en. Nou goed, ga je <laughs> verder met het weer? Ja. ja. Uh, nou, we gaan zondag. Er zijn de mensen van de schieft, nou, want zondag hebben de meeste mensen vrij. En dan, ja. dan draait de wind weer naar het zuidwesten. En, uh, die trekt dan ook weer iets aan. De temperaturen gaan uh, zondag uh, flink oplopen. Met op veel plaatsen in het zuiden een graad of tien zelfs. Nou, nou, nou. We gaan naar de zomer. Ja, ja. En in het noorden wordt het maximaal zeven graden. Nou, dat is iets frisser. Maar als het droog is, is het altijd lekker om een wandeling te maken. Ook al is het 7 graden. Maakt allemaal niks ja. uit. Het is daar tamelijk bewolkt. En af en toe dan, uh, valt er een wat motregen of natte sneeuw. of weer die natte sneeuw. Waarom? Ja, ik wil droog sneeuw. vind ik wel leuk. Ja. ja. Mm. ja. Nou, blijf ja. liggen, hè? Ja, blijf liggen. Ja. Nou goed, uh, als ik op bed knal, dan blijf ik ook liggen. Maar dus, uh, dat heb ik niks mee te maken. Goed. Nee, nee, dat is een heel ander verhaal. Ten, ten woord, ten woord. iedereen ligt maar langer in bed en zo. Ik krijg nu bijvoorbeeld een, een bericht uit Almere. Ja. Uit Almere. En ja, daar liggen ze ook al helemaal in bed. Ik snap er helemaal niks van. Ik snap er wel. ook helemaal ja. niks nee, van. Ja, maar dat is bij Almere, bij Lelystad, hè? Nou, nee, de nog. En, hebben ze daar ook lelies in Lelystad? Of? Uh, nee, klaprozen, hè. Oh, klaprozen. Heel veel klaprozen. Lawaai als de hele dag van... Nee! Ja, nee, daarvoor... Na ja. het weekend, we hebben het over het weer, Willem. Oh, sorry. Ja, na het weekend is in het hele land uh, temperaturen in de dubbele cijfers. Tussen maar liefst 10 en 16 graden. Zo! De ja, ja. lente komt eraan. De lente <laughs> komt eraan. Uh, daarbij is het echter nog steeds behoorlijk nat. En er staat uh, vanaf maandag ook flink wat wind. Ja. Die wind, dat vind ik heel vervelend eigenlijk. Hoor. Die wind? Ja, ik bedoel, uh, daar word ik opgewonden van, van wind. Hè. Dat je op. Het, oh. win, het, win, het, win. het windje op. Het windje Goed. neer. Het windje neer, het windje op. Had je, had je verder nog iets of was dit het weer? Ja, dinsdag en woensdag dan. Uh, Komt de, de week weer iets lager uit, dan wordt het ongeveer 7 graden. Maar later in de week dan zien we al weer een een stijging. Ja, het, het is een beetje wisselvallig, ja, onverwacht, ja. Ja. ja. Nou, ik hoop dat ik de luisteraars thuis gerust heb kunnen stellen. Dus ja, dat, dat... Uh, dat hoop ik ook. Maar ik heb, ik heb met het uh, weer heb ik er altijd zoiets van, uh, van uh, ik weet het niet. O, het ware, de waarheid de gehalte is. Mm, ja. Ik, ik weet het niet. voel weer wat aankomen. Ik voel weer wat aankomen. Ja. Lies. I call them lies When they're different from the truth And when they're coming from you I call them lies heerlijk. daar hangt in één keer een, een luchtje hier in de studio van... van ja, ben Wel een beetje katterige sfeer meteen in, die, in de studio ook. <tosses> Goeiemorgen. Ja. Goeiemorgen. Ja. Nou, zeg, wat een gezellig hier. Het is gezellig, hè? Oh, ja, ik, was, ik, ik zei het al, ik ben vanmorgen om uh, half zes gaan reen. Vanuit, vanuit Maastricht. Ja. En overal waar ik reed, Willem, als ik mijn ramen open deed, dan hoorde je een koor zingen. Huh? Een koor zingen. Een koor? Als ik ergens rijd met mijn auto en ik draai het raam open, ja? dan hoor ik een koor zingen. Wat voor koor is het hè? Nou ja, dan, ik ben eens een keer gestopt. Ik zeg tegen die man van de ANWB, hoe komt het nog dat ik al uit mijn raam open draai? Dat het wel heel gezellig wordt, want dan hoor ik een koor zingen. Zegt die man van de ANWB, ja dat klopt, jij hebt stembanden. <lacht> Goed, dus ja. Nou, uh, welkom dat je er bent, uh, ondanks uh, slecht verheer. Waar geren. rij je op, op? Op winterband? Nee, nee, nee. nee of op nee. zomerband? Nee, gewoon op uh, loodvrij benzine. Nou, ik het ik op, op loodvrij? Loodvrij, ja. Oh, ja, het maar drugsvrij is. Want er zijn ook mensen ook achter het stuur momenteel ja. met drugs in hun leven. En dat is het levensgevaarlijk. Ja, dat is wel weer zo natuurlijk. Maar goed, uh, daarom uh, eigenlijk laat ik de auto liever staan. Ja, je moet, hem ook, je moet hem ook niet ophangen. Nee hoor, we, we hebben toch schitterend openbaar vervoer. Ik ga je even voorzien van een kopje koffie. Hoe gezellig? Ja, hoe is het met openbaar vervoer eigenlijk? Want we worden nou bussen op van de Hollies. Ja. En uh, ja, allerlei mensen in Nederland die klagen over het openbaar vervoer. Vooral in die, in die dorpen en alles. Hè? Want uh, daar rijden er bus, helemaal geen bus mee. Nee, nee, daar rijden helemaal nee, nee, geen bussen nee, mee. Nee, nee. Hoe kan het nou, Willem? Heb jij die bussen daar allemaal weggehaald? Welke bus? Ja, in het, open, het openbaar vervoer in al die dorpjes. Jij komt natuurlijk uit Deventer, van origine. Ja, maar looi eerlijk, ben, je merkt er niet aan mee hoor. Dat, uh, nee. <laughs> Nee, dus uh, ja, ja, ik weet het niet uh, waarom. Uh, nou, omdat ze misschien zo weinig uh, passagiers hebben? Zou dat ja, weten? nee, dat is natuurlijk. Nou, maar, maar, ik, ik, ik weet namelijk als Pater dat het uh, sprake is van openbaar vervoer, dat het een economische factor bedraagt. Leg eens uit. Nou, als er niet genoeg geld is om inkomsten te verwerven... dan zijn die bussen niet meer rendabel en dan worden ze opgeheven. Mm. Of er komt eerst een heel klein busje voor in de plaats... waar je nauwelijks in kan stappen. Ja. Mm. Dus dat is niet, helemaal niet goed. Niet. Begrijp je? Ja, ik denk ja, ik dat. Ja, ja. Ja, ja. Maar ik wil het ergens anders over hebben. Want ik, als pater, ben ik uiterst geïnteresseerd in Pasen. In? En Pasen. Pasen. En ook de Matthäus oh. ja. Dat is een heel lang heel lang uh, uh, muzikaal stuk is dat. Yeah. Nou heb ik, zit ik zelf ook, dat zou je niet geloven, want mijn auto rijdt natuurlijk op stembanden en daardoor, daardoor hoor je dat koor, maar ik zit zelf ook op een koor. Oh, echt waar? Ja, en ik heb heel veel bladmuziek thuis. Weet je wat bladmuziek is? Ik heb geen idee. Nou, dat is muziek dat is van die grote uh, uh, notenbalken op, yeah. allemaal met noten erin.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 People bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign says the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, and whispers. Sound of silence, ik ben er helemaal stil van. Ja. Dank, je. Ja. Dank je. Hoe zou dat komen? De Sound of silence en dat je dan nou stil wordt ook zelf. Dat je zelf dan ook stil wordt. Nou, ik denk dat ik mezelf... Voor mezelf weet ik het wel, denk ik. Want ik, ik zong dat nummer vroeger altijd gewoon mee. Ja. Totdat ik mezelf hoorde zingen. Ik denk, nou, ik heb weer daar gewoon mijn mond aan. ja. Uh, ja. Ja. Goedemorgen. Hé, hey, hey, daar komen we eens aan, hoor. Ja. Hallo, goedemorgen. Hé, hey, Gerrie, hallo. Hallo, goeiemorgen. Dag, Willempje. Dag, uh, Willempje. Ja. oh je mijn god. Willempje, hoor je overal. Willempje, is zo raar geval. Oh. Ik, ik, ik, ik Ja, ik weet het niet. Dankjewel, wat een hartelijk... Ja, uh, wat, wat, leuk, uh, wat, wat een, een wat de sap, uh, Ja. Oh, ja, er rotweer weer buiten, hoor. Is het rotweer? Is Het is koud door die rotwind. Ja, maar weet je, uh, rotweer is ook weer, net als dat... Onkruid, ook kruid is. Ik bedoel... Onkruid vergaat niet, Willem. Nee, ja. nee bij, niet als bij een kastanjeboom staat, heb ik gehoord. Hoe is het met jou, Willem? Want ik heb je al een tijd niet meer gezien. Nee, dat klopt. Nee. Dat klopt. Hoe gaat het, kinkeltje? Ja. <laughs> dat is van mama. Nou. Ja, nou ja, weet je, weet je wat ik doe? Ik zet even een stukje muziek op... en, en, en, en, en dan maken we er gelijk even een prijsvraagje hij wimpel, van. Hij me meteen af. Heb je het in de ja, gaten? Ja, ja, ja. En dan maken we er gelijk een prijsvraag van. En dan mogen jullie mij vertellen wie het is. Oh, een prijsvraag. Een ah, oh, prijsvraag. prijsvraag. Oh, het is vandaag... Het ja, is, is de tiende. Vandaag kan het gebeuren. Vandaag kan het ja, gebeuren. Er staat Er staat klote een hele hoop mensen die kopen loten. Ik snap er niks van. Nee, helemaal niks, hè. Nee, nee. je wint meestal niks. Nee, maar daar is, daar is het mooie ervan... Dat je gewoon het idee hebt, je koopt zo ding, dat je ja. denkt, zo, weg ja. ja. Nou, ik, ik, ik, ik zou wel wat willen winnen. Ik heb, ik heb zelf wel een beetje een probleem om rond te komen. Een hond? Rond, rond. te komen. Ja. En dan naar Albert Heijn Ja. Nou, ik, ik, ik, ik, ik ga met angst naar die kassa toe. Ja. Dat is duur, hè? Ja, dan moet ik de helft terugleggen. Maar je kunt ja. er ook, je ja. Kunt ja. Er ook een gewoon... een blammaatje. <laughs> ja, maar je kunt ook gewoon wachten bij dat poortje waar je ook naar binnen gaat. Dat de mensen naar binnen gaan. Ga je er gewoon uit, Ja, het je Goed, hey jongens, de prijsvraag komt ah, ja. De prijsvraag! Wie is dit? Nu werd het toch nog waar wat vroeger tegen later zei, toen het ging over jou en mij. Daar stonden wij in het hart van de zomer bij het water waar we hoorden. ik klaagde vaak. Voor het weer, waarom voor jou wordt dan geen blauw in wolken meer? Nou, de tijd is zomer, jongens. Ja, ja. Ik ja. nou, ja. weet het niet. Nou ja. Maar nou, ben ik wel erg nieuwsgierig ja. geworden. Ja. Wie dat nou mag zijn. Ja, ik ook, Pater. Wie is het Willem? Kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom op. Kom op, kom op. Jurnie Kaagman. Ach. Jurnie Kaagman? Ach. Nee, Jurnie Kaagman. Ja. Oh. Ja, ja, ja. Mooi. Is Jurnie Kaagman alweer? weer? Ik kan er niet, hoor. Je kent haar niet, hè? Nee. Nee. Oh, wacht even, wacht even, wacht even. Wacht even. Wacht uit de Veyer. Ja. U, de, U, de fire. Wie? Urte de Veyer. Ja, van uit de Veyer. uit de, laaderen, de, fire. U, de fire. Ja, dat klopt. Oh ja, Leeu, Jeunie, ja, die ken ik wel. Ja. ja. Heb ik wel een LP van thuis. Een wat? Een LP. Een LP. Ja. En, en weet ze dat? Nee, dat wist ze niet. Dat wist ze niet, Maakt helemaal ja. niet uit, hoor. Maar Moet je niet een keer terugbrengen dan. <laughs> maar, nee? Wat een humor heb jij <laughs> Oh ja, maar goed. Maar goed, we gaan uh, richting de klok van, uh, van uh, kwart voor elf. Ik draai gewoon die microfoon even weg. Want anders slaat hij allemaal door, die man. Dus man, uh, ik zal hem wel een kop maar, koffie, was, koffie geven. Man, ja, wa, ja. Waar, wat zei je? Ik zal hem een kop koffie geven. Uh, nou, als je er toch die kant op gaat. Uh, het schijnt namelijk nou vandaag ook de dag van de dennekoek te zijn. De dennekoek? Ja, volgens een oude Rotterdamse uh, uh, gewoonte. Ja. Vandaag de dag van... Uh, heb jij trouwens gezien, Willem, dat uh, vannacht was er een, een, een wapenoverval. ergens in een dorp in het zuiden. Ja? En er en, en, uh, daar waren, daar waren uh, dadertjes, drie dadertjes. die zijn uiteindelijk gepakt. Dadertjes? Door de, door de politie. Ja, ja, dadertjes. Ik heb het over jongens van de jaren vijf. Ja, ja. Zo jong? Die een wapenoverval hebben gepleegd. Echt waar. Als je vanochtend opnieuw op de televisie je hebt gezien. Oh. Ja, Gerrie, oh. kijk op de televisie hoor. Ja. Mag dat wel? Natuurlijk, ja. Tuurlijk, op, ja. nou hem, ik, hij, hij stond al heel vroeg zijn bed uit en om zeven uur begint uh, wakker Nederland uh, zo in de morgen. Ja. En dan was uh, vanmorgen was Geert Wilder. Wilder, Wilder, Wilder Geert was uh, Geert, Geert, Geert. Uh, zo vroeg? Ja. Maar ja. dat was, uh, was, op, de, uh, was televisie. Maar je moet wel oppassen wat je zegt, want er gewoon allemaal sirenes aankomen. Oh, oh je ja, luister maar, ja, ja luister ja. maar. Oh mijn god.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 ...nog steeds en ik voel me zo alleen. Nu ik je nooit meer zien, Oude Maasweg kwart voor drie. Nu ik je nooit meer zien! Oude Maasweg kwart voor drie. Het is een heel mooi nummer dit. Ja. Ja, Het is altijd mooi als mensen gelijk beginnen te praten. Het jammer is dat. hè? is jammer. Ja. Fantastisch. Maar Gerry mag dat. Mag wie, wie, wie, was, uh, wie waren dit nou? Een beetje stroopwafels. Stroopwafels? Ja. Ja, ja. Uh, Gerry had heel andere koeken mee vanmorgen. Ja, ja maar ja, ze zegt, weet je... Ja, dat vind ik dan ook weer zoiets. Zingende dennenkoeken. Dan zegt ze van, jullie krijgen een tweede koekje bij een tweede kopje koffie. Maar die komt gewoon niet. Die, die komt wel. Oh, die oh, hij komt wel. Komt, hij komt wel. Hij, ja, komt, hij, wel. Komt. hij, hij komt wel. Ja, oh, ja, goed. Nou, Willem, ik, ik zou dat toch Wat ga jij nou doen dit weekend? Ben je vrij? Uh, ik ben uh, wel vrij, alleen. Uh, en Willem uh, werkt bij de Albert Heijn. Ik werk ja, bij de Albert Heijn. Vakkenvuller. vakkenvuller. vakken vullen. Hé, Jij bent toch. Uh, jij zit toch bij de broodafdeling bij de Albert Heijn? Ja, bij de, bij de, de halve dag zit ik. Bij de halve jaar. De halve zacht. De, <laughs> De zegt, ja. Volgende keer verwacht ik wel een lekker kaaskroissantje van je, als ik hier ben. Een, een kaaskroissantje? Oh, dat vind ik ook zo heerlijk. Ja. Of zo'n uienkrui, of zo'n ken je ook? Een uienkrui, ik zeg ja, laat oh, iemand, ah, ja, dat klopt wat je zegt. Het water loopt me nu al in de mond. <laughs> ik zeg laat iemand lopen, die had last van een uienkrui. Nou, dat liefst ontzettend moeilijk, dat was, dat was gewoon, ja. <laughs> dus ik zeg, je, waar, ik zeg, waarom blijf je niet gewoon lekker binnen de hele dag? Ze dus zijn ben gek, zeg die, het regent tot september. What should I write? What, What can I say? Ja, ja. Carol King met It Might well, ja, dat maakt. Ik wacht gewoon met de microfoon openzetten... dat ik zie dat jullie niet meer praten. En dan is, ja, kijk, daar komt hij. Is, ja. is Carol King nou uh, uh, een zus van Jan Keizer? Of? Ja, ja, men zegt het, men zegt het ja, wel. Ja, ja. Het ja. ja. ja. is wel een koninklijke gezelschap he, in de muziek dan, hè? Jan Keizer, Carol King. Ja. ja, je maakt er toch weer een, een, een palingsound van. En dan heb je Prins heb je nog natuurlijk. Prins, Prins. Prins, Prins ja. ja. Purple Rain, Purple Rain. Ja. Die keer toch wel? Ja, ja, ja, ja. Maar dat was niet in september, hè? Nee, dat was in augustus. Dat, uh, dat was in augustus, ja. Ja, of was nou juli? Je kan ook natuurlijk wat had vakantie. Hij had inderdaad vakantie. En dat was tijdens de Nijmegen vier dagen. Dan moest je naar een kilometer, moest je al stoppen. En ik zei, joh, waarom stop je nou? Hij zei, ik heb een gat in mijn schoen. Ach. Just wasn't real with One hundred soldiers Which should admire het ja, was traffic, half in een uur toch snel voorbij, Wim? Ja, nou, nou, nou. Dat, ja is dat is toch niet dat te is, geloven? Ja, dat is werkelijk ja. niet te geloven. Nee. Harm en zijn moeder zijn even naar de keuken, dus we hebben, ook, we hebben nou even privacy. Dus we kunnen overigens de we willen. Ja, dat, ja, nee. Of, of zeg je ja. even, nou, laat die mensen maar met rust gewoon. Dat je, ja. Ja. Ach, ja, laat die mensen maar gewoon. Het aardige, zijn aardige. Ik vind die Harm een beetje mager geworden, vind je niet? Het lijkt net of hij een beetje, een, beetje, een beetje. Want afval, je zou die een anorexia hebben, oh. nerveuza. A.N. heet dat. kom ik toch weer met dat hondje Fucky terecht. Fucky? Ja, dat, dat hondje van die buurvrouw van mij. Die, uh, wat, wat, wat, wat is ze nou? nou uh, toeristen? Nee. Uh, nou. Toeristenplaf. Uh, we gaan richting de klok van, uh, van 11 uur. En na 11 uur zijn wij er weer. Uh, met een half uurtje. Dan, uh, een half uurtje, half twaalf. Dan uh, komt mevrouw uh, Trijba hier. Ik heb nog wat verteld over, over de Zandstroom. en Nou ja, goed. Uh, we gaan het allemaal wel beleven. Maar ze heet toch Leontien, heet ze toch? Leontien, dus Ja, maar geloof het. is toch ik, niet van. Ik van... niet die, van die, vataan, niet die heet. Leontien van. van uh, Ruiter heet ze dus eerst, hè? Van het rat. Ja, van ja. het. Ja, ja, wat een voordat, rat. Voordat, voordat ze voordat ze, voordat ze, voordat ze, voordat abber, ze heette. Voordat ze... ze en toen kwam Hans op de tocht. Dat was ook zo'n rat, hè? Dat is de dat nou, werkelijk. Hè. En hebt hij nog zijn zoon, hè, Siske. Siske de, oh, ja, ja, ja, de rat. Ja, ja, dat, ja, Danny de Munk is de, ook ja? eh, seks gedrag. Ja, ja. Ja, nou ja, goed. Tot zo. Ja, top. ja. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur.